Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er wordt gevreesd voor tientallen doden op een station in Oekraïne. Er zijn twee raketten ingeslagen op een plek waar duizenden mensen stonden te wachten om te worden geëvacueerd. Onze verslaggever Roel Pauw is in de hoofdstad Kiev en weet meer over de plek van de aanval. Het station van Kramatorsk. dat is een plek die nog in Oekraïnse handen is. En waar zich heel veel mensen verzamelen die uit het Donbass zijn gevlucht op weg naar veiligheid in het westen van het land. Ja, er zijn veel mensen verrast door dat bombardement en zoals gezegd tientallen doden, heel veel gewonden. Daar zullen er ongetwijfeld in de komende uren nog wat bij komen. Op beelden zijn slachtoffers te zien die tussen achtergelaten koffers en rugzakken liggen. In Maleisië wordt opnieuw gezocht naar drie vermiste duikers, waaronder een Nederlandse jongen van 14. De groep verdween woensdag samen met hun Noorse duikinstructeur. Zij werd gisterochtend gered, maar de anderen zijn nog steeds spoorloos. De schipper van de boot is opgepakt, hij had drugs gebruikt. In Rotterdam zijn tot nu toe de meeste Oekraïnse vluchtelingen opgevangen. Volgens het CBS gaat het in die stad om meer dan 1500 mensen. Ook in Amsterdam, Groningen en Eindhoven hebben honderden Oekraïners een plekje gevonden. Het zijn vooral vrouwen. Dat komt doordat de meeste mannen het land niet uit mogen. Zij moeten beschikbaar zijn om mee te vechten tegen de Russen. En na André Kuipers er vandaag weer een astronaut met Nederlandse roots naar de ruimte. Het gaat om een rijke zakenman. Hij gaat samen met een groep toeristen naar ruimtestation ISS... Deze oud NASA- astronaut gaat ook mee met de tiendaagse trip. Hij leidt de boel en heeft er zin in. It's a dream come true to be honest. I mean, I wasn't expecting anything like this when I left NASA. I was pretty content with my career and ready to do something different. And uh, I couldn't be more proud and satisfied to be part of it. Aan de reis hangt wel een flink prijskaartje. De vlucht kost per persoon tientallen miljoenen euro's. Heb ik het weer nog? Nou, het weer heeft twee gezichten. In het zuiden is het bewolkt en kan er wat regen vallen. In het noorden is er veel zon, 9 graden is het. Morgen overal kans op buien, soms een wintersbuitje. En het blijft rond de 9 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland staat er file door werkzaamheden op de A22. Velzen richting Beverwijk. Tussen het knopend Vels en Beverwijk 3 kilometer met dik 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goedemiddag, welkom bij. Uh, morgen is het weekend. Pim ja, is, uh, is ja. nog uh, afwezig. Die heeft nog een interview vandaag. Volgende week is hij er weer. Dus ik doe het vandaag weer met mijn me. echtgenoot samen. Henry? Ja. ja. En, en, en, vergeet even en niet. En we hebben een nieuwe presentator erbij. Hij zal niet veel zeggen. Hooguit woef. Woef, waf. Maar hij kan ook. Hij kan ook woven doen. Ja. Hij uh, heet Shadow. En uh, is onze nieuwe, nieuwe aanwinst. Is jij dat? Ja, hij kijkt me aan. Van, nou ja, doe ik mee? Ja, ik doe toe mee. Nou, ik hoorde dat die Russen weer behoorlijk bezig zijn geweest in Oekraïne met een, uh, een treinaanvallen. En uh, daarom. Ik, ik zit nu in de, de, de O-sessie van alle muziek. Dus uh, we gaan dus ook uh, Osdorp Posse doen, natuurlijk, voor Karel. En uh, nu je Drink before the war. all the things i would say When she came over i lost my nerve i took her back In, uh, in, het vorm van, in het kader van uh, uh, klein uh, Oekraïns leed. Ja. Uh, op 27 februari bezette het Russische leger... de hippische accommodatie van de Oekraïnse dressuur Amazone... Erna Sokoras. In Butsja. Een voorstad van Kiev. Nou ja, mo momenteel volop in het uh, nieuws natuurlijk. Daarop ja. besloot zij haar 32 paarden los te laten... in de hoop dat zij dit zouden overleven. In Soko, Soroka, vertegenwoordigt het uh, nationale dressuurteam van Oekraïne al enkele jaren. Tot iets meer dan een maand geleden bestond haar leven uit het trainen en uitbrengen van wedstrijden voor zowel haar eigen paarden als die van haar leerlingen. Thuisbasis was de nieuw gebouwde uh, accommodatie Boesja, okay, in Butsja. Ja, okay. Toen het Russische leger hun accommodatie bezette, werd zij gedwongen alles achter te laten en te vertrekken. Groom Victoria Corin besloot de stad Buccia te blijven... ondanks de verschrikkelijke situatie uh, die hij omschrijft als de hel. In de afgelopen weken heeft hij 14 van de 32 paarden teruggevonden... en in leven weten te houden. Op 12 maart vond uh, Fidje een paard in uh, uh, Forzel, een dorp in de buurt van Ehm uh, Even kijken uh, de volgende dag vond hij twee paarden, waaronder de 22-jarige Prestige... waarmee Iri Iriana succesvol Grand Prix heeft gereden. Op 31 maart trocht hij nog 13 paarden aan bij, van, uh, bij een boerderij. Die, daarvan waren er vier helaas doodgeschoten. Zo, zo, zo. Er zijn nog acht paarden vermist. Dus nou ja... Kijk, dit is natuurlijk klein lezen, zeker als je weet wat er in Boetsja gebeurd is... Ja, ja, ja. Maar, ja, goed, maar er ja. zijn heel veel stallen, uh, of dressuurstallen, uh, waar uh, paarden stonden... die uh, alle paarden hebben losgelaten in de... Maar gewoon losgelaten in de oorlog. Ja, in de dus bossen van... dan uh, gaat hij die kant op, en dan knal daar, ja. gaat hij dan ja, ja, op. Ja, goed, ze hebben meer ka kans als ze loslopen. Ja. Als ja. Dat ze, kijk, ze gaan vanzelf wel de bossen in en uh, naar plekken toe waar geen mensen zijn. Vier doodgeschoten. Ja, ja. ja. Leuke jongens, en die Russen? Ja. Yeah. Oké, okay. <coughs> nou, dit was net De uh, Offspring, met uh, self Team. En we zijn nog steeds met O bezig, dus nogmaals een keer de Conner. Nu live, uh, Nothing Compared to You.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 ...is in Zandvoort uh, aan land gekomen. De datakabel die vanuit Verenigd Koninkrijk over de zeebodem oh ja. naar Nederland wordt aangelegd... ...is maandag in Zandvoort aangekomen. In augustus 2021 is LoSoft uit Groot-Brittannië... ...begonnen met de aanleg van de kabel die de naam Zeus heeft gekregen. De kabel maakt meer dan... Seus of Ze, Ze, Ze, Zeus of Ze, Zeus Zeus yes, Seus, ja. Is toch Zeus? Nee, Zeus. Volgens mij heet die, god, zeus. Nee, zeus. No, no, no. Whatever you want. <laughs> uh, de kabel maakt uh, meer dan 4000 terabytes per seconde op, aan dataverkeer op. mogelijk. Terabytes, oké. Okay. Terabytes, ja, per ja, seconde. Ja, ja. Met deze hoge capaciteit moet met name uh, cari cariers... en hyperscales. Uh, en andere grote bedrijven worden bediend van de next generation uh, technologie. Zoals het bedrijf SAIO dat de kabel aanlegt, het noemt. Dus, nou. Om... Uh, Anti-Brexit? Anti ja. Komt toch uit Engeland? Ja, hij komt uit Engeland. Naar Zandvoort toe? Naar Zandvoort toe. Ja. Nou, heel verstandig. kunnen we eindelijk een keer uh, van die stomme Ziggo af. Ja, ja, ja. Het is Eigenlijk uh, glasvezel. Ja. Ja, dus om uh, um risico van schade te voorkomen wordt de kabel 2 tot 3 meter onder de zeebodem gelegd. Uh, onderzoek wijst uit dat uh, op jaarbasis 100 tot 200 kabels in zee beschadigd raken. In de meeste gevallen is dit de feite aan menselijke activiteit waarbij visserij aan kop staat. Drie meter onder... Nou, bij ons ligt er nog niet drie We, we, we kunnen het, we kunnen het zo... Nou, proost, uh, Shadow. <laughs> bij ons is het nog geen drie meter onder, uh, onder het strand. Nee, nee. Nee, nee dat moest dat even een is... gaatje graven. Ja, maar goed, er wordt op het strand niet zoveel gevist. Ja, uh, wel strandvissen. Strandvissen, ja. ja. Ik vind het prima. Oké, okay, dit was net de uh, oasis. Wonderful. Wonderwall, sorry, wonderwall. And uh, now the OJs for the love of the money. People will ride their own brother. Oh, People can't even walk the streets because they'll never know in the world they're gonna meet. Save me so Ja, dat... Uh... Wie was dat? Het was uh, Opa Tsupa met Jazz manouche. Oké. Okay. Heerlijk nummer. Ik heb nog een paar nummers van Opa. Ja, Tsupa. doe maar niet. Dan. Vond het een beetje langdradig. Nou, zeg. Dus. Maar goed, in het kader van uh, de nieuwe politiek is uh, minister De Jonge gisteren geweest. En die had geen uh, actieve herinnering aan dat hij uh, bij uh, partijgenoot Siebert van der Linden... Uh, aangedrongen had om, uh, om toch maar die mondkapjes af te nemen. En dan komen er natuurlijk WhatsAppjes boven waarin dat wel blijkt. Dus hij heeft, uh, hij heeft zijn excuus aangesproken ge gedaan. En uh, wat had die, hoe had hij dat nou ook alweer gedaan ongewenste. Uh, ongewend... Uh, uh, uh, uh. even kijken waar die staat, hoor. dat uh, een voor Ja, hij ja, was gewoon een oh, klespraak. Hij kles, had man. opener moeten zijn. Oh, ja. Ja. Dus, nou. maar goed. Dat is de, dus de nieuwe politiek... volgens, uh, volgens Rutte en de Jonge. Dat is meer van het oude. Ja. Nou, nog, nog meer, ja, meer van het oude. Ja, ja niet, nog niet meer van ja. het oude, ja. Dus... En voor de rest uh, heb ik uh, eigenlijk uh, niet veel. Ja, er zijn uh, afgelopen weekend vier verdachten aangehouden op verdenking van diefstal en heling. Maar aan de avond In je. Ja, bij het scheldklein. Ja, zit er niet bij. Veel goederen in uh, beslag zijn genomen. En, uh, ja. ja. En lip is definitief helemaal dicht. Wie is dicht? Lip. De lip. Oh ja, lip. Ja. Dat ja. is nu wat digitaal. Ja, of was het een 1 april grap? Nee, het was geen 1 oh. april grap. Nee, ze zijn wel digitaal. Nou, dan heb ik nu Oscar Benton, Bennett's Blues uit 1982. We wonder You such a success! You a pretty secretary ha, She say you are the best Your face always smiling Say you're super dues, But I know inside you Get dancing as blues Those custom-made cigars That you offered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 Everything I'm insecure about yet today I drove through the summer. Dit was uh, Olivia Rodrigo. Zo'n uh, moderne zangeres die een van de beste van de wereld kan zingen. Nou ja. Ik vind tegenwoordig dat ze nogal heigen. Ja. Ja, een beetje een zwijmerig, stemmetje. Ja. Maar, goed. maar goed, ze is heel beroemd. maar ja. nou, ik, ik koop het niet. Okay. <laughs> uh, een sportnieuwtje. Uh, Fernando Alonso, uh, Alonso viert komende zomer zijn 41e verjaardag. Maar hij denkt nog niet aan stoppen. De tweevoudig wereldkampioen wil nog twee à drie jaar doorgaan in de Formule 1. Het gaat om hoe je presteert, niet om je leeftijd, zei Alonso vrijdag uh, op het uh, Albert Street Circuit in uh, Australië, waar het weekend de derde Grand Prix van de Formule 1-seizoen wordt verreden. Hoe oud was uh, God? Wie heet hij nou? Rossi. Toen hij Rossi. Ja. Ja, hij staat nu maar 46, maar houdt hij zich, gewoon 39, 40 of zo. Dus is hij is ouder, Alonso is ouder dan Ja, maar de Rossi rotzien. zag ik op zoek in standvoort rijden, hè? Ja. Ja, vorige keer, bij de, bij de stemmen. Ja, ja. Dus hij rijdt ik. weer met auto. Kijk, auto kun je natuurlijk rijden als je 80 bent, dan kun je nog Formule 1 winnen. Nee, je krijgt gewoon 8G of zo in je bochten, in je nek, je moet een hele dikke nek hebben en zo. Nee. Op een gegeven moment, je, het is wel zwaar, hoor. Formule 1 rijden. Ja, dus dat doe je niet maar op je 80 Dat is een gewoon. Oké, ja. Maar jij wil gewoon aangeven dat uh, motorrijden zwaarder is dan uh, autorijden. Ja, ja, motorrijden is veel zwaarder. Ja. Oké. Okay. Ja, je moet het gewoon omgooien. Ik heb zelf ook een circuit gereden met zo'n zo zo dinky toy. Noem ik dat dan? Een of andere BMW 300 uh, pk of zo. Maar je mag alleen wel op het rechte remmen, niet in de bochten. En motorrijden, rijden, rem je ook in de bochten. Zelfs ga je er zelfs harder door. Als je achter hem. Op, de, op het stuur hebben ze de achter hem en de voor hem. Motorfietsen dus. Uh -huh. Maar. Uh... Doe je dat normaal gesproken dan niet? Nee, normaal doe je met de voeten achter hem. oké. Okay. Maar dan hebben ze gewoon geen rijden. Ze gaan, ze gaan door die bochten heen en zo. En ze hebben toch wat meer gevoel in, die, uh, in hun hand. Dus hebben ze nu ook de, de achterrem aan de linkerkant van het stuurhelft. Oké. Okay. Maar zo'n auto, ja, die is echt ragen weet je wel. Dus, dus ik met die BMW ook hebben... Uh, schakelen we, nee, nee, op zo'n rechte end. 200, 220 of zo. Dan vol je je ankers op de tassenbocht. Maar dan mag je dus niet in de bocht zelf remmen. Want dan, dan lig je gewoon onderuit. Okay. Dan schuift hij gewoon weg. Ah. En ik reed er met een man naast me... En, uh, die zette schreeuwen tegen me. Als je gaat, dan gaat hij! Als je gaat, dan gaat ja. hij! Oh, Geen helemaal niks. Was niks. Ja, auto, ik vind motorijden veel leuker dan auto's. Ja, ja. ja maar ja, dat, dat gaat, heb uh, je al de tijd gehad. En ja. daarom, ben geweest, ja, daarom ben je ook motorracer geweest. Ja, daar ben ik ook oh. motorracer geweest. Ik heb nog een, een Albert Heijn, nieuwtje. Okay. Uh, hey, even... Het is reclame, hè? Albert Heijn. Dan moet je ook wat zeggen over Deka en zo. Ja, maar In die Vormarkt. hebben het niet. Gaan nou, daar niet kan we niks aan doen. Gaan we niet schelen? Wat oh ja, Deka, Vol Volmar en Dirk ja. hebben het niet. Maar, maar Albert we, Heijn heeft het wel. Onder de noemer. <laughs> <laughs> verpakkingsvrij. Begint supermarktketen. Uh, Albert Heijn met een nieuwe concept. Je kunt een herbruikbare zak of pot vullen met een reeks producten... die je normaal met uh, verpakking koopt. Oh, Oké. Okay. Dat laat de supermarktketen dinsdag weten. Ik vind dat een heel goed iets. Ja. Ja. En als ze nou ook nog eens een keer die kutcellevaantjes... om die komkommers en, en, en dingen weglaten... zou ik ook wel heel blij mee zijn. Je mag geen kut zeggen. Nou ja. Dat kreeg... Kwalitatief, uh, uiterst teleurstellende... Dat kreeg Arjen, Arjen Lubach ook te horen. Uh. Oké. Okay. Nou ja, deze ja, kwalitatief, uh, uiterst teleurstellende... cellenvaantjes om de komkommer... en de bloemkool en weet ik veel wat... alleen... Dan uh, Je bent weer helemaal coach, ben ik weer helemaal, uh. helemaal blij... Oké, okay. dat yes. uh, was Olivia Rodriguez en dan komt The One uh, uh, Republic Counting Stars. Dreaming about the things we could be. But baby, I've been, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars.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 Bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend. Weekend, Morgen is het weekend. <laughs> Die hoorde <laughs> ik niet. <laughs> ik hoorde niet het hele. We zien u straks terug aan de andere kant van het uh, van het journaal en de nieuwsuitzending. En uh, dat was dat is het tot, uh, tot nu toe. Wil je hem nog een keer helemaal horen? Ja. ja. ja nou, Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Weekend, weekend. Nou, hoort niet. Ben je nou tevreden? Nu ben ik tevreden, ja. Want anders dan hoorde ik hem niet. Wat heb je dan nou weer over die van Linde? Wat is het Van nou Linde, die man? heeft nog meer uh, deeltjes gesloten met oh, de overheid. Ja? Ja. Uh, gevangenispersoneel uh, 15.000. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether... op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 1